Het aantal uur dat mensen in de vrije tijd achter de computer zitten... is gestegen van 2,8 naar 4 uur per week. En verder blijkt uit het onderzoek... dat de gemiddelde Nederlander per week een uur langer slaapt. In Syrië is opnieuw een Nederlandse jihadstrijder overleden... meldt de website dewarereligie.nl. Het zou een 26-jarige man uit Delft zijn... die twee weken geleden bij gevechten zwaar gewond raakte. De salafistische website is doorgaans goed geïnformeerd... De dood van de Nederlander zou ook zijn bevestigd... door bronnen rond zijn familie. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen en een paar graden vorst. Later vannacht en overdag meer bewolking... en wat buitjes, landinwaarts eerst met natte sneeuw. In de middag zon en het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wij. Heeft u vanavond al naar de sterrenhemel gekeken? Of was u te druk met het aardse bestaan? Mijn gast van vannacht die doet dat wel: omhoog kijken. Iedere keer als hij de deur uitgaat. Maar hij weet dan ook precies wat hij ziet. En dat gaat hij ons ook eens haar fijn uitleggen. Govert Schilling, welkom. Goedenavond, Mika. Ja, En er is nog iemand, zangeres Beatrice van der Poel. Zij heeft een nieuwe cd, Heel Heelhuids heet die, Met Nederlandstalige liedjes, van wie ze de meeste zelf heeft geschreven. Zometeen gaat ze zingen, één nummer in het eerste uur. En na één uur, nog drie nummers. En dan spreek ik ook met haar over deze nieuwe wending in haar carrière. Maar eerst dus, eerst dus uh, Govert uh, Schilling. Ja, Govert, als er iets te melden is uh, over de kosmos... dan ben jij uh, te zien hè, uh, en te horen, altijd... Onze eigen sterrenwiggelaar, zo <laughs> ja, ze noemen we het meer een fantastische site, <laughs> sterrenkunde.nl. Alles over sterren. Ja, alles over sterrenkunde.nl. Ja, dan, als je daar dan op die site kijkt, dan zijn er ook de nieuwstjes van de week. Nou, waar kom ik daar dan tegen? Een komeet, Izon. Ja. Waarom is dat zo'n bijzondere komeet? Nou, het is een komeet omdat hij, uh, toen hij vorig jaar ontdekt werd... zag het er naar uit dat hij extreem helder zou worden aan het eind van dit jaar. Dat kun je een beetje van tevoren menen te voorspellen. Dus hij werd uh, een jaartje geleden al uh, geafficheerd als de komeet van de eeuw. Oh, yeah. En dat zou een spectaculaire verschijning moeten opleveren in uh, december... voor ons hier op Noordelijk Halfrond. En waarom is hij nu weer in het nieuws? Omdat hij aanstaande donderdag zijn punt bereikt in zijn baan... waar hij het dichtst langs de zon scheert. Al die kometen die maken een soort haarspeldbocht rond de zon. En dan beginnen ze een beetje te verdampen. Dat ijs waar ze uit bestaan dat begint uh, uh, ja, los te raken te gloeien. Dus die komeet wordt dan ook helder. Maar, uh, ja, dat is heel spannend, want hij wordt misschien wel uit elkaar gerukt... en misschien is het al een beetje gebeurd. Dus de allerlaatste berichten van deze week zijn... dat het uh, misschien heel erg gaat tegenvallen volgende maand. Dus, maar waarom uh, wordt hij dan uit elkaar gerukt? Wie doet dat dan? De zwaartekracht van de zon. Aha. Ja, getijdenkrachten. En dat is, uh, de, ja, hij komt heel dicht bij de zon, hè, waar een enorme temperatuur is. Dus zo'n poreus brok ijs dat komt onder allerlei krachten bloot te staan. En uh, ja, misschien overleeft de komeet het gewoon helemaal niet. Dus dat is heel spannend. Als het meezit, dan hebben we over een week, anderhalve week... een prachtige uh, staartster, zo worden dat soort dingen ook wel eens genoemd... aan de hemel, zo'n hele lange staart Kunnen van licht we dan zie dan je dan. Zien? Kunnen we dan prachtig zien. Maar ik vrees helaas dat het laatste nieuws uh, uh, doet vermoeden... dat het heel erg gaat tegenvallen. Die zon valt een beetje tegen. Goed, verder uh, lees ik dat er een zeer nauwe samenstand is... van de planeten Mercurius en Saturnus. <laughs> je weet morgen... gewoon alles, hè? Nee, dat heb ik op jouw site <laughs> oh, okay. gelezen, ja. Nee, ja, dan moet je... is dat bijzonder? Nou, dat is leuk. Kijk, het, het mooie van die samenstanden: twee hemellichamen die aan de hemel heel dicht bij elkaar staan. Dat valt natuurlijk op. Hè? Als de maan heel dicht bij een heldere planeet staat, dan staat iedereen opeens naar boven te kijken. Wat is dat daar bij die maan? Want het is een mooi gezicht: zo'n zo samenstand. Mm -hmm. Het is zelfs zo in de Turkse vlag. Is zo'n samenstand van lang geleden is vereeuwigd. Hè? Dan zie je de maancirkel met een ster erbij. Ja. Dat is ooit, ja, de maan staat vaak bij een heldere planeet of zo. Dus dat zijn mooie dingen. Als er nou twee planeten dicht bij elkaar staan, schijnbaar, je ziet ze bij elkaar in de hemel. De ene staat veel verder weg dan ja, de andere, ja, ja. je ziet ze in dezelfde richting. Uh, dat kan een heel bijzonder verschijnsel zijn. En dat Mercurius en Saturnus zo dicht bij elkaar in de hemel staan dat je bijna moeite moet doen om ze apart te zien, dat is vrij uniek. Je moet er wel vroeg voor je bed uit of na Casaluna heel lang opblijven. Om een uurtje of zeven kun je het uh, bekijken. En je moet een heel vrij uitzicht op de zuidoostelijke horizon hebben... waar de zon een tijdje later ook gaat opkomen. Oh. Het is zo'n beetje in de ochtendschemering. En als je dat hebt en er zijn geen wolken, dan kan het niet missen. Dan zie je die twee planeten lagen in de hemel. Ja, uh, Als Mercurius en Saturnus sa samen aan de hemel staan... Gebeurt er dan ook iets anders? Ik, ja. ik, heb, ik heb er van die middeleeuwse visioenen bij. Ja. Van als dit en dit zo staat, dan. Nou, ik, ik ben minder thuis in de astrologie. Weet dan in de astronomie? Wel. Nou, maar, maar wel uh, een heel klein beetje. Ja, er, er zijn natuurlijk mensen die denken dat dat allemaal invloeden heeft op hier ja. op aarde. En het is zelfs zo dat uh, de, de astronoom bekende naam voor velen, Johannes Kepler... een groot sterrenkundige ja. uit de 17e eeuw... Uh, die heeft als eerste uitgerekend of de, de formules bedacht... waarmee je de planeetposities in verleden en toekomst kon berekenen. En die was voor een deel van zijn tijd ook nog werkzaam als astroloog. En die had dus, uh, terwijl hij die moderne wetenschap bedreef... hij was eigenlijk een soort scharnierpunt in die ontwikkeling... dacht hij ook nog steeds dat er dat soort invloeden op het aardse leven waren. En hij was een van de mensen die het idee had, hij ging die planeetposities terugrekenen in de tijd? En hij ontdekte dat er rond het begin van onze jaartelling... een hele nauwe samenstand is geweest van uh, Jupiter en Saturnus. En hij dacht, zou die samenstand de ster van Bethlehem geweest zijn? En dat soort dingen, dat, uh, ja, dus al die associaties met mythologische verhalen... en met historische gegevens en planeetposities... en uh, eventuele invloed op het aardse leven, ja... Tegenwoordige wetenschap besteedt er eigenlijk geen aandacht meer aan. Nee, maar... maar geloof jij erin? Nee. Nou ja, het zou toch kunnen? zou kunnen, maar het is niet zo. Nee, maar goed, een heleboel mensen die doen dat wel. Ja. En Mercurius, dat is toch de god van de oorlog? Nee, dat was Mars. Oh Mars, Mars ja. is de, oh, ja. kleur, de kleur van bloed. Mercurius is hè? de handel, hè? Mercurius me. is van de handel ja, en de boodschappergod. En, en Saturnus? Uh, en Saturnus is de oudste uh, god uit het uh, Godenrijk. Dus de, de vader nog van, uh, van Jupiter. Maar uh, ja, ik, nee. weet, ik weet echt nee. niet waar het voor staat. <laughs> nee, nee. Goed. Nou, uh, dus dat is voor mensen die morgenochtend rond zeven uur uh, opstaan. Ja. Ga jij dan ook? Uh, want je, je gaat hier nu tot twee uur hoop ik bij mij. Uh... Ja, ik lig misschien half drie, <laughs> kwart vier in bed, dus ik weet het niet zeker. Je weet het niet zeker? <laughs> Alles voor de sterrenkunde.nl, ja, toch? Nou, vooruit. Nee, alles over de sterrenkunde. Vooruit. Ik ga mijn wekker zetten. En ik ga ja, kijken als natuurlijk. het helder is. dan. Uh... En natuurlijk. Je verwacht niet anders van je. Goed. En dan is er nog iets anders bijzonders. Ge, uh, de, ja, gebeurt er eigenlijk altijd wel iets? Ja, maar dat is toch in elk vakgebied zo. Dat weet ik niet. Nou, maar in de sterrenkunde wel. Uh, er zijn niet alleen de verschijnselen aan de sterrenhemel. Zoals zo'n komeet of zo'n planeetsamenstand. Dat is altijd wel iets. Uh, elke dag kun je wel iets bijzonders uh, boven je hoofd zien. Maar er zijn natuurlijk ook ontwikkelingen in het nieuws. Er is nog onderzoek met ruimtetelescopen... of met karretjes op Mars... of met uh, ontdekkingen met telescopen op de aarde. Dus het is een heel actief uh, vakgebied. En we leren steeds meer over dat... Waanzinnig interessante heelal. Waar wij dat hele kleine onderdeeltje in vormen. Dus ja, daar raak je nooit op uitgekeken. Nee. Is voor jou toch ook wel het nieuws van de afgelopen week. Een week geleden het ongeveer. Hè? Dat die Marszonde is gelanceerd. Ja, vandaag een week geleden. Ja, de MAVEN. Ja. Dat is een afkorting. hè. Het staat voor Mars Atmosphere and Volatile Evolution. Kijk dus hij gaat, hij gaat onderzoek doen aan de dampkring van Mars. En aan hoe die dampkring in de loop van de afgelopen miljoenen en miljarden jaren geëvalueerd is... en hoe, die, hoe Mars zijn dampkring eigenlijk is kwijtgeraakt. Want Mars had heel lang geleden een hele dikke dampkring... net als de aarde, met wolken en zeeën en oceanen op het oppervlak... en een aangename temperatuur. En ergens door is dat kleine planeetje zijn dampkring kwijtgeraakt. En nu heeft hij een heel dun dampkringetje. Je kan er bijna niet ademhalen. Ja. En het sterven is koud op die planeet. Dus ja, ja Meven moet gaan uitzoeken hoe dat allemaal zo is gekomen. Ja, dus en wat hopen ze dan te ontdekken? Nou, misschien meer inzicht in de evolutie van zo'n planeetdampkring, ja, ja. waardoor je ook beter begrijpt wat voor berekeningen en processen je kunt gebruiken... om je eigen aardse klimaat uh, beter te, te doorgronden. Ja. Maar sprikkelt de fantasie altijd hè, van mensen? Ja, niet zo gek natuurlijk. want het, is, het was de eerste planeet, Christian Huygens was het trouwens, Nederlands mm. astronoom... de eerste planeet waarop uh, details gezien werden... Uh, dus echt op het oppervlak, vlekjes, polkappen, Je kon die planeet zien draaien. Hij lijkt een beetje op de Aarde. Je kunt je voorstellen hoe het er is. En we hebben er nu wel karretjes rondrijden, Dus er zijn 3D-stereoscopische kleurenfoto's en filmpjes. En je bent er bijna. En het is de, die fascinerende idee dat daar een planeet is die heel veel overeenkomst heeft met die van ons ook heel veel verschillen. En dat je afvraagt, is er ooit leven geweest? Zouden er nog micro-organismen in de bodem zitten? Kunnen we er ooit heen? Dat soort dingen. Nou ja, je zegt, er rijden nu al karretjes rond. En hoe verhouden die karretjes zich dan tot deze... Uh, ja, ja, dit is een, een -zonde. ruimtevlucht. Een marszonde. Dit is een marszonde, die gaat in een baan om de planeet draaien. En dat is eigenlijk iets wat je allebei moet doen. Kijk, zo'n karretje op Mars, die landt op één plek. En die kan een beetje heen en weer rijden, maar op de hele planeet stelt dat natuurlijk niks voor. Dus die kan op in één locatie kan die heel gedetailleerde onderzoek doen. Hij heeft een microscoop aan boord zelfs. Dus die kan elke steen minutieus onderzoeken, maar op één locatie. Detailonderzoek Hij op kan één nog locatie. Rijden. Hij kan daar een beetje rijden, maar dat is maar een klein stukje. Okay. Maar zo'n ruimtezonde die kan de hele planeet onderzoeken. Het is een beetje het verschil als je een mens wil leren begrijpen, dan moet je misschien inderdaad een prikje in zijn ader geven om het bloed te onderzoeken. Dat is op één positie. Of één plekje even heel precies onderzoeken. Maar je wil ook het totaal, je wil ook het overzicht. Stel ja. je voor dat je de aarde wil onderzoeken. Je bent een buitenaars wezen en je wil de aarde begrijpen. En je laat een karretje neer op één plek. Ja, dat geeft natuurlijk nooit een goed beeld. Want waar zit je? In de Sahara of in de oceaan. Dus dat kun je wel doen. Maar je moet ook altijd het totaal overzicht. Maar worden er dan nog gegevens uitgewisseld tussen wat die zonde uh, mm -hmm. uh, gaat, gaat ontdekken en, en de wat ja, die karretjes? Juist, want. Uh, op dat oppervlak staat een apparaat uh, aan, aan die karretjes gekoppeld. Die kan bodem- of, of luchtmonsters nemen op Mars. Die kan het heel precies onderzoeken. Dus die weet exact wat daar de samenstelling van is. En dat kan zo'n toestel in een baan om Mars weer gebruiken om zijn eigen metingen te kalibreren en om die uh, interpretatie te verbeteren. Dus het is niet zozeer dat ze onderling met elkaar praten, maar de gegevens die ze al bij opleveren, die worden natuurlijk wel bij elkaar gevoegd. Ja. We hebben een, een leuk fragment van een, een Amerikaan, Ethan Siegel. Dat is eigenlijk de Govert-Schilling van Amerika. Of, misschien zijn er een heleboel govert Schilling. Ik denk dat de Amerika een heleboel govert Schilling is. Ja, die legt dat dan ook uit op de televisie. Het is een man met een heel kaal hoofd en een hele grote zwarte baard. Heel anders dan ik. Ja, heel anders <laughs> dan jij, maar zijn enthousiasme is wel uh, uh, vergelijkbaar. Nou, laat maar eens horen. So we know that there once was liquid water on the surface, but we look there now, like you say, and you're absolutely right. We find not only do we see water vapor and clouds and polar ice caps, but when we try to dig into the Martian surface, we find that there's ice in there, but no liquid water. And the reason for that is that you remember from chemistry that you have these phase diagrams, right? Solid liquid gas. Water needs there to be a certain amount of pressure, a certain amount of atmosphere to exist in a liquid phase. And Mars doesn't have enough, but we know it used to. Where did it go? Evidence. Where did it That's go? That's the question. And can it happen to us? Anyway? That's the big question that <laughs> Maven wants to answer. Uh, can it happen to us? <laughs> Where did it all go? Yeah. Ja, je zou eigenlijk dat beeld erbij moeten zien. Can it happen to us? Ja, goeie vraag. Goeie yeah. vraag. Nee, maar dat is het leuke van het planeetonderzoek. Uh, dat is misschien nog sterker bij Venus dan bij Mars. Venus is een planeet met een hele dikke dampkring. Een waanzinnig broeikaseffect. Die hele dampkring zit chockvol met CO2. En het is daar 500 graden aan het oppervlak. Can it happen to us? Ja, dat kan. Als het klimaat op Aarde ook op hol slaat. En de zon in de toekomst een tikje helderder en groter gaat worden. Dat gaat gebeuren over een paar honderd miljoen jaar. Ja, dan kan, kunnen de aardse oceanen gaan verdampen. Dan krijgen we een dampkring als Venus. Dan wordt het hier een kokende hel op het oppervlak. En en door een andere planeet te onderzoeken... kun je begrijpen wat er met je eigen wereld is gebeurd... en kan gaan gebeuren. Maar where did it all go? <laughs> Het <laughs> lijkt heel erg wat je nu doet. Where did it all go? Nee, je, je, dat meisje had gezegd, where ja. did it all go? Ja. Nou, ja, op Mars is die uh, damkring vroeger dus echt... Uh, dikker geweest. Daardoor was er meer luchtdruk. Kon er vloeibaar water zijn. Die bewijzen voor het vloeibaar water in het verleden... die zijn echt gevonden. Hoe zien dus die, die bewijzen eruit dan? Uh, geologisch bepaalde uh, okay. kleimineralen... die alleen maar kunnen ontstaan... onder invloed van langdurige invloed van water. Maar uh, die dampkring is dus op de een of andere manier verdwenen. En niemand weet helemaal precies... hoe dat kan gebeuren. Nou is Mars kleiner dan de aarde. Dus hij heeft minder zwaartekracht. Dus hij raakt zijn damkring wat makkelijker kwijt... dan dat bij mm -hmm. ons zou kunnen gebeuren. Maar er zijn ideeën dat dat misschien wel bijvoorbeeld... Door een enorme inslag gebeurd is. Er is een heel groot inslagbekken op Mars, ook al miljarden jaren oud. Er moet ooit een keer een ander hemellichaam aangeknald zijn. Sommige modelberekeningen vertellen dat zo'n planeet daarbij... een deel van zijn dampkring kwijt kan raken. En Mars heeft niet, zoals de aarde, heeft geen actief vulkanisme meer. Omdat het een klein planeetje is en de inwendige warmte is al lang opgebruikt... en uitgestraald, dus hij is een beetje een dood planeetje geworden. Mm. En grote vulkanische activiteit vult ook met gasproductie, de dampkring aan... dat gebeurt daar ook al honderden miljoenen jaren niet meer. Dus Het ja. Meven op... gaat dat uitzoeken. <laughs> ja, ja. Het is ja. gewoon opgelost. Dus in, in, in, in opgelost de, en afgelopen. Op, ja. Opgelost in, de, in, in, in space. In de ruimte, ja. Gewoon verdwenen ja. In, uh, in space. Maar ik dacht wel, toen ik die Ethan Siegel zo zag... Uh, ook zo'n ontzettende enthousiaste man. Jij bent ook altijd enthousiast, dat je wel. In de, in de, is, is dat sterrenkundige eigen? Ja. Uh... Nee, maar ik denk dat uh, sterrenkundigen die niet zo enthousiast zijn... die komen niet uh, oh, zo. op tv ja, en voor de radio. Uh, dat lijkt mij. Okay, nee, ik denk dat uh, sterrenkundigen is natuurlijk eigenlijk gewoon ook maar een beroep. En allerlei soorten mensen beoefenen dat. En daar zitten uh, vast ook hele saaie en serieuze types tussen. Oh. Maar uh, ja, enthousiast over een onderwerp als de astronomie... Dat, dat denk ik dat iedereen dat wel heeft. Want het is zo'n groot thema. Het gaat echt over, over vragen die... Een paar honderd jaar geleden nog helemaal op het terrein van de levensbeschouwing en de religie lagen. Hoe is alles begonnen? Wat is onze plaats in het grote geheel? Waar gaat het allemaal naartoe? En dat zijn dingen waar we nu met wetenschappelijk onderzoek antwoorden op aan het vinden zijn. Er de, de worden de laatste jaren aan de lopende band planeten bij andere sterren ontdekt, waar die op de aarde beginnen te lijken. Waar je kunt afvragen, kan daar iets leven? En dat zijn allemaal onderzoeken die nu gaande zijn. Ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat iemand daar. Niet enthousiast over is. Nou ja, maar goed. Uh, je bent niet eens echt st als sterrenkundige afgestudeerd. Nee, he, las ik. Nee. Nee, helemaal niet erg. Nee, helemaal niet erg. We hebben meest een uh, volledig uh, uithangelijke uit hobby. Ja. <laughs> maar hoe, hoe, hoe kijk je dan? Hoe kijken de sterrenkundigen dat tegen jou aan? Als gewoon iemand van hen? Of ze, ze, ze zien ze jou toch als iemand die een beetje van van opzij erbij gekomen is. En, en, en misschien alle... allebei een beetje. Iedereen ja. weet wel dat ik er van opzij bij gekomen ben. En, en nu voortdurend maar, overal uh, <laughs> zitten. Nee, maar ik, ik, ik geloof... Ja. Dat is misschien raar om dat van jezelf te zeggen... maar ik geloof dat de meeste Nederlandse astronomen wel, wel blij met mij zijn. Ja. Uh, want ik denk dat ik... Uh, uh, ja, ik... ik Probeer wel enthousiasme over dat vakgebied ja, over nee, te brengen. Is, is maar het is wel waar dat je zo'n positie wel moet verwerven. Want ik kan me ook nog wel herinneren... lang geleden dat je stukjes in de krant schreef... en dan kreeg je toch een brief, op, niet op hoge poten... maar enigszins belerende toon van professor Dr. Huppeldepup die zegt van ja, dat is allemaal wel leuk wat je daar schrijft... maar uh, ik moet wel even bij vertellen dat zus uh, en zo... en dat en dat klopt niet helemaal... En, maar dat is ook goed, daar ja. uh, leer je ook weer van. Je hebt nooit gedacht van, ik ga later alsnog... Uh, ja, dat heb ik wel eens gedacht. Want in natuurlijk of zo, Ja, want of... natuurlijk... Uh, uh, niet, niet per se om dan later in mezelf in het onderzoek te gaan doen... maar wel om op de een of andere manier die positie te verwerven. Totdat ik me realiseerde, van, ja, maar voor wie doe ik dat dan eigenlijk? Ik doe het niet omdat ik dan... Voor je moeder mijn werk... natuurlijk. Ja, nou ja, mijn moeder vindt het zo ook wel okay, goed. Okay. Maar ik doe het niet omdat ik... Uh, het werk wat ik nu doe dan beter zou kunnen. Dat is niet het geval. Uh, wat je leert door bijvoorbeeld te gaan studeren en te promoveren... Dat, ja, uh, wat je daarmee leert, dat ga ik toch niet doen. Dat is namelijk sterrenkundige onderzoekbedrijven. En als ik het lang geleden had gedaan... Betekent het, zou het niet betekenen dat ik nu minder energie moet steken in het bijblijven in het hele vakgebied. Dus ik dacht, weet je, het is zo ook wel goed. Het is zo ook wel goed. We gaan uh, even naar Beatrice van der Poel. Uh, luisteren. ja, die, die zit hier wel. Die schrikt, die schrikt helemaal, ik helemaal op. Ik zo in het verhaal. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja. Maar ben jij je, ben je ook autodidact, zoals dat heet eigenlijk? In je, in je... Nou, ik zat net wel te denken aan uh, zangeres of muzikant. Maar, maar ik ben dat nu gewoon helemaal geworden. Maar ik heb ook geen conservatorium of iets, nee, een, een, een opleiding daartoe gedaan. Je ben, ben het ben... ooit gaan doen omdat je het leuk vond. Ja, ik heb wel een... een... Omdat je het kon. Ja, het is, zit gewoon in je bloed ja. en dat was dan mijn passie. En uiteindelijk uh, ja, ging ik daar maar mee door. Ja. Ik, ik heb Rietveld Academie gedaan, dus ik ben eigenlijk afgestudeerd als... Hij is afgestudeerd kunstenares. Kunstenares. Ja. als kunstenaar. Ja. Als ah, Een groot woord. Maar... Ja, oké. Ja. Goed. Um, na één uur gaan we uitgebreider met je spreken. Maar ja, we hebben de enorme mazzel dat jij hier uh, al bent. Zodat we uh, niet onze toevlucht hoeven te nemen tot een plaatje. Maar dat we echt lekker live uh, muziek hebben. Je hebt een nieuwe CD gemaakt. Heel huids. Met allemaal Nederlandstalige repertoire. Uh, vertaald. En ook heel veel originele teksten. Mm -hmm. Daar gaan we het ook later nog over hebben. Dit is een nummer. Nou, zeg het wel maar even. Uh, dit nummer, ja, ik dacht, je, je begon met ja. kijken naar de sterren van ja. de nacht in. Ja. En dit is oorspronkelijk Help Me Make It Through The Night van Chris Christofferson. Een heel beroemd lied wat mm -hmm. door heel veel mensen is gecoverd. En ik kwam het tegen en ik dacht, het is zo'n mooi, breekbaar lied over eenzaamheid. En het een opzien tegen de nacht. Dus ik heb dat uh, vertaald in Help Me heel Huis Door de Nacht. Dat wilde ik graag gaan zingen. Ik ga naar, ja, gast, naar je microfoon. Heel huis is ook de titel geworden van de, van de cd. Oké. Okay. Door het gordijn gluurt neonlicht. En in dit late avonduur. Glijdt mijn haar langs jou.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 Gisteren heeft nooit bestaan Oh, er is geen morgen die ons wacht Ik slaap vannacht niet graag alleen Oh, helpt me heel hard door de nacht Met z'n tweeën, Beatrice. Heel mooi. Maar dat heel is mooi. wel heel erg prachtig, hoor. Heel mooi. Ja. Dankjewel. Goed, zometeen dus meer van jou. We gaan even terug naar de sterrennacht. We hadden het over de Meven mars Die gelanceerd is en die dus zoveel mogelijk informatie over Mars te pakken probeert te krijgen. We doen nog even. Hij komt pas in september 2014 daaraan. Het Dan is een stukje vliegen. Oh, hoe... ja. Oh, doet er een, een bijna een jaar over. Ja, een maandje of negen, tien. Ja, Jeetjes, ja Mars he? is niet om de hoek. Ja, hoe ver is Mars eigenlijk? Ja, dat ligt eraan. Kijk, die planeten draaien allemaal hun eigen baan om de zon. Soms staat de aarde aan de ene kant van de zon en Mars aan de andere kant van de zon. Dan kan die afstand wel een paar honderd miljoen kilometer zijn. Soms, soms staan ze aan dezelfde kant van de zon. Staan ze relatief dicht bij elkaar, dan is het misschien 60 miljoen kilometer. Maar het is een flink stuk uh, reizen. Ja. Goh, dat had ik me helemaal nog niet eens gerealiseerd. En, ja, maar goed, die, die Mars-zonde uh, heeft uh, uh, ook de bedoeling om, om erachter te komen of er plantjes kunnen groeien. Tenminste, dat las ik. Klopt dat? Nou. Nou ja, zeg het maar, jij beter dan niks. Ze wilden toch plantjes, dat heb ik gelezen, basilicum. Uh... Ja, dat is op de maan. Dat is een, oh, dat is op de een leuk maan. experiment oh, van de, van de oh, wacht, NASA. Oh nee, ze... oh, op de maan. Oh jee, ja. Oh jee, ik Mars en de maan door elkaar. Dat is wel heel erg. Oh, op de maan. Oh ja, dat is niet op Mars. Nee, dat is niet op Mars. Oké, want, okay, want dat, dat, dat is uitgesloten dat daar plantjes zouden nee, kunnen Nee, helemaal groeien. niet. Uh, sterker, ik denk dat je uh, makkelijker plantjes kan groeien op Mars dan op de maan. Want op Mars is tenminste een beetje water in bevroren vorm. Ja. Maar er zit ijs in. De grond, zoals we die Amerikaan net worden vertellen. Ja, ja, ja. Uh, en er is een beetje damkring. Uh, dus dat zou misschien daar zelfs nog wel makkelijker lukken. Sterker, er zijn plannen om in de toekomst bemande reizen naar Mars te gaan uh, ondernemen. En uh, ja, dan moet daar misschien zelfs een broeikastje zijn om de eigen gewassen te gaan. Uh, Kweken. Kan het op de maan ook? Dat is een heel ander verhaal. Want op de maan, daar is geen water, daar is geen dampkring... daar is gevaarlijke kosmische straling. En NASA wil een experimentje gaan doen... Het, ja. waarmee ze kunnen kijken of dat überhaupt iets gebeurt. En dan gebeurt dat natuurlijk in afgesloten ruimtes... in kleine containertjes waar wel een beetje lucht in zit. En kijken of gewassen bestand zijn tegen die omstandigheden. Ja, ja. Ook een heel interessant experiment. Maar waarom doen ze het dan niet op Mars? Nou ja, uh, een ruimtevlucht naar Mars is, is veel duurder dan naar de Maan. Ja, ja. En, en elke gram uh, die je wil lanceren, dat maakt een, een ruimteproject weer duurder. Dus, uh. ja. Maar goed, sorry. Nee, het staat hier ook. <lacht> Mogelijk is planten te groeien op de Maan. Maar, uh, maar wat hoe gaan ze dat dan aanpakken? Ik begreep dat ze dus allerlei scholen... we stappen dan nog maar even over, over naar de maan... kunnen altijd weer terug naar Mars. Dat gaat zo makkelijk in een gesprek. Uh, dat ze plantjes dus uh, op scholen in Amerika... dezelfde plantjes willen laten groeien... om te kijken of dat dan... Uh, ja, ja het, is een, het is een heel leuk experiment. En ik, ik weet niet zeker of ze het afgekeken hebben... van, uh, van de ESA, van de Europese Ruimtevaartorganisatie. Maar misschien kun je het je herinneren... toen André Kuipers... Uh, aan zijn ruimtevlucht, zijn eerste ruimtevlucht was dat volgens mij begonnen. Toen heeft hij uh, zaadjes van uh, raketsla heeft hij meegenomen in de ruimte. Ja. In Rucola. Ja. En uh, die groeien heel erg snel om te kijken hoe dat in gewichtloze toestand groeit. En toen is er een, een groot scholenexperiment geweest in Nederland... waar scholen ook allemaal diezelfde zaadjes kregen. Die konden dan tegelijkertijd met andere Kuipers ook hun eigen slaapplantjes kweken. En uh, ik kan me wel voorstellen dat als je op de basisschool zit... en je kunt zelf je plantjes kweken en je ziet in een tv-uitzending hoe dat aan boord van de ruimte gaat... en je kan dat met elkaar vergelijken... Dan heb je bijna het idee dat je met ruimtevaart bezig bent. Dat maakt het heel inzichtelijk en spannend... Om, om op die manier met hetzelfde experiment bezig te zijn. En dat doen ze nu in de Verenigde Staten ook. Ja. Met, tenminste, dat is het plan. Dus uh, scholen die gaan uh, plantjes groeien in de klas... En dat experiment wat naar de maan gaat... als het allemaal doorgaat over een paar jaar... een jaartje of twee zou dat nog duren... Uh, die gaat kijken hoe die plantjes groeien op de maan. En dan uh, kijken wat de verschillen zijn. En dat is natuurlijk heel uh, ja, illustratief en educatief. Maar wat, wat denk je? Zouden die plantjes net zo makkelijk groeien? Uh, want die, hebben, die moeten natuurlijk in hun eigen potje... <coughs> Ja, Hoe Ze gaan een potje mee met ja. aarde en voedingsstoffen. En ze moeten in een containertje waar wat lucht in zit. Maar uiteindelijk zullen ze, en er zal waarschijnlijk water toegevoegd worden... maar uiteindelijk is de vraag, is het intense zonlicht op de maan... niet gefilterd door een dampkring, maakt dat het heel anders voor zo'n plantje? De zeer geringe zwaartekracht op de maan, wat doet dat met zo'n plantje? En het allergevaarlijkste, en daarom heb ik er een hard hoofd in... Ja. De, uh, ongefilterde kosmische straling. Dat is kankerverwekkende straling. En levende cellen houden daar niet zo van. Dus misschien gaan die plantjes wel uh, hele rare vormen krijgen. Je ja. weet het niet. En worden die plantjes dan gefilmd? Kunnen ze dat dan bekijken? Dat weet ik. Ja, die, die zeker, er zal zeker een cameraatje aan boord zijn... want anders kun je dat natuurlijk niet vergelijken. Maar uh, ja, het, is een, het is een, op zich een vrij klein experiment wat NASA gaat doen. Het leuke hiervan ja, het is trouwens dat het relatief goedkoop is. Want er is een, een project om allerlei commerciële karretjes naar de maan te brengen... voor een grote prijs die door Google is uitgeloofd. Er zit 20 miljoen dollar, kun je daarmee winnen. En er zijn allerlei ruimtevaartstartups in de Verenigde Staten... die willen die prijs binnenhalen. Dus ze ontwikkelen kleine marsstoestelletjes... die met een vrij simpele raket naar de maan geschoten worden. En NASA zegt gewoon van... mogen wij onze containertjes aan boord van een van die karretjes doen? Die betalen daar wat voor. Dat bedrijfje vindt dat natuurlijk leuk. Want dan, maar voor de NASA is het een hele goedkope manier... om uh, goede sier te maken met hun wetenschappelijk onderzoek. Ja, wordt het dan niet heel druk? De maan is best groot. Hoor. Ja. Maar ja, het, het, uiteindelijk wordt het natuurlijk druk. Ja. Nou ja... Ja, ja, dat is wel een punt van zorg. Er zijn natuurlijk al een heleboel dingen op de maan geland. Er zijn al uitgebrande rakettrappen op de maan gecrashed en oude ruimtezonders. Er ligt al een heleboel ruimtes groot op de maan ja. en er komt wel steeds meer bij. Uh, er is een beetje een, een gevoel. Misschien moet dat eens een keer echt internationaal geregeld worden... om van de maan toch een soort uh, beschermde omgeving te maken. Een beetje zoals Antarctica. Dat je daar niet uh, ongelimiteerd uh, rommel op kwijt kunt uh, en op, op neer kunt dumpen. Dat zal vast een keer gaan gebeuren, maar voorlopig... Uh... Nee, want, want zo'n maan is van niemand. Nee, dit klopt. Die dus is van iedereen niemand. kan er gewoon maar uh, naartoe? Ja, iedereen kan er naartoe. Uh, zoals het nu naar uh, ziet. Dat doen ze waar. ook. Uh, nou ja, uh, allerlei ruimte... Uh, nieuwe ruimtevaartmogelijkheden... zoals India, China, Japan... die hebben allemaal Brazilië volgens mij ook al ja. plannen... die hebben allemaal uh, ideeën om ruimte toestellen... naar de maan te sturen. Want dat is het dichtstbij, dus dat is het simpelste te bereiken. Ja. Uh, dus ja, er gaat over een tijdje... een Chinese maanlander komen... die een zachte landing gaat maken. Er gaan karretjes rondrijden... Uh, China heeft zelfs plannen om bemande vluchten naar de maan te gaan doen over een paar jaar. Ja, dan lopen er weer een soort Chinese nieuwe Armstrongs daar rond. En uh, dat kan misschien wel weer een hele nieuwe impuls geven aan dat bemande ruimteonderzoek. Want voor de Amerikanen is het natuurlijk een beetje een, een raar idee... dat ze iets wat zij 50 jaar geleden konden, dat ze dat nu niet meer zouden doen... en dat nu de Chinezen daar uh, de dienst uitmaken. Dus, uh, maar ja. goed, ze hebben daar toch op een gegeven moment geen geld meer voor over gehad. Nee, dat klopt. Het is, uh, uiteindelijk is dat een, een centenkwestie. Ja. Ja. Maar als de economische of politieke motieven belangrijk genoeg zijn, dan komt het geld. Nou ja, maar is weer. dat ook een kwestie dat, dat ze allemaal denken: nou, wie weet kunnen we daar iets mee met die maan? Dus we moeten zorgen dat wij de de, de eerste zijn of de ja, een aantal bedrijven zijn. hebben dat wel. Want je, er zijn al heel lang ideeën over mijnbouw op de maan. Oh ja, speciale delftstoffen ja. en, en inderdaad gewoon commercieel uit te buiten. En dat hoeft niet per se op zo'n manier. Er, zijn ook, uh, er is ook al een keer een plan geweest. Misschien wordt dat later ooit een keer realiteit. Van iemand die zei van... Oké, okay, we sturen een karretje naar de maan met goede camera's aan boord. En we zorgen voor een high speed verbinding met de aarde. En in een of ander educatief pretpark kun jij als bezoeker aan een console gaan zitten... en met een joystick op afstand het karretje rondsturen... en nieuwe plekjes op de maan ontdekken die nog niemand heeft gezien. Ja, daar vraag je dan de bezoeker heel veel geld voor... en daar verdien je dat mee terug, wat je hebt uitgegeven. Omdat de... Dus op die manier is voor, uh, voor toerisme eigenlijk... ook wel een soort uh, indirect of direct toerisme ook wel een soort ja, markt. Wat vind je daar nou van? Nou, ja, wat, wat maakt het uit ik, wat ik ervan vind. Nou, als als ja, het kan, als gaat het, het toch gebeuren. Is. Ja, Denk je dan, ja, moet je daar op een commerciële manier mee bezig zijn? Dat is natuurlijk de vraag. Dat ja, dat is, niet. dat is een goede vraag. Uh, ik, ik denk dat als je dat een beetje bescheiden doet, zou ik dat niet zo slecht vinden. Wij vinden het ook leuk als je een webcam kan bekijken die op een of andere hele unieke plek op aarde staat, bij een actieve vulkaan of, of, of, of op de Noordpool of weet ik veel. Dan, ja, dan vind je het leuk om daar een beetje. Uh, deel van, uh, deelgenoot van te kunnen zijn. Als zoiets op de maan zou zijn, zou ik denken... ja, ik kan me wel voorstellen dat dat uh, een, een, een leuk project kan zijn. Maar goed, me, rondom die maan is dus veel uh, gedoe. Ja, er he, is dus veel belangstelling. En Mars ook. Ja. En Mars, dat, ja. dat, dat, dat zijn de twee... Uh, wel die, ja, die weet, twee waar, waar, weet waar, je het zich, Waar het zich op richt. Waar het zich op richt. Omdat Venus is ook een planeet die je betrekkelijk makkelijk kan bereiken. Maar de omstandigheden daar aan het oppervlak zijn zo extreem. Met een temperatuur van 500 ja, graden. Net, ja. En een luchtdruk van 90 keer zo hoog als hier op aarde. En, en regendruppels van vloeibaar zwavelzuur. Ja, daar, niks houdt het daaruit. Dus dat is eigenlijk... Uh, dat is gewoon ja, een no-go. no-go area <laughs> ja, van het zonnestelsel, ja. Dus verder zijn er eigenlijk geen plekken waar je naartoe kan? Nou, er draait nu van alles, of er draait een ruimtesonde rond Saturnus. Die ja. maakt spectaculaire foto's en die doet onderzoek aan die manen daarvan, waar ook oceanen van vloeibaar water onder een ijskorst liggen, waar gijzers naar buiten spuiten. En ja, dat, dat gebeurt daar ook allemaal. Maar zou je daar ook naartoe kunnen? Dat is wel een heel lang reizen, Mieke. Nee, dat weet ik niet. Kijk eens, ja. dat is nog veel, veel verder. Zeker als, als voor een bemande reis is dat. Is dat nee, maar, de, maar kijk, naar, naar, naar Mars gaat ook geen bemande reis, toch? Nou, er zijn wel plannen om dat te gaan ja, doen. Plannen. Ja, plannen. Maar dat is nog nooit gebeurd, toch? Het is nog nooit gebeurd, maar uh, dat gaat natuurlijk een keer wel gebeuren. Maar dat is negen maanden ja, vliegen. Maar ja, ik zeggen, ben negen ben je... maanden onderweg. Maar er zijn toch plannen en dan komen mensen gewoon niet meer terug? was toch het idee? Ja, er is, er is een Nederlands project. Mars ja. One heet dat. Ja, ja. En, uh, enkeltjes Mars verkopen. Ja, en, ik, uh, ik, zou dat nou echt van de grond gaan komen? Ik vond het zo... Uh... Zo'n bizar, zo bizar project? Het is een beetje een bizar project. Uh, het is wel heel uniek. en uh, Het krijgt veel publiciteit. En er zijn eigenlijk geen technische showstoppers. Want je kunt dat gewoon gaan doen als je heel veel geld hebt. En ze hopen dat geld via... Uh, uh, via het opzetten van een groot tv-programma... Uh, dus uiteindelijk via reclameinkomsten te verwerven. Het is niet uitgesloten dat het ooit gaat lukken. Ik denk wel dat hun... Uh, het, het is trouwens een Nederlands initiatief. Ja, dat, dat maakt het extra leuk. Ik denk wel dat hun prognose van in 2023 gaan die mensen op pad... dat gaan ze waarschijnlijk niet halen. Dat zal... Misschien gebeurt het wel nooit. En het wordt in ieder geval natuurlijk later. En het is duurder en moeilijker. En er zijn tegenslagen. Maar, Want er ja, moet je dus een hele soort, soort stad eigenlijk gebouwd worden. Hè? Of een leefomgeving. Voorlopig, voorlopig voor vier mensen. Ja, dus voorlopig, dat... maar die moeten oh, een soort bivak gaan maken nee. voor de rest, toch? Ja. ja, ja en dan moeten namelijk ja. kinderen geboren gaan worden. Ja. En zo. Nou ja, goed. Ik, ik, ik dacht nou, het is echt een soort... Ik weet het niet. Maar jij denkt dat dat echt wel kan? Weet je, vroeger stapten mensen op een houten vlot... en dan gingen ze de Atlantische Oceaan over. Ja. En de helft van ging ook dood. En een paar haalden het. En honderd jaar geleden trokken er uh, Polreizigers naar de Zuidpool... Waar, en die wisten vrijwel zeker, dit ga ik niet overleven. En toch gingen ze. Ja, het is toch Zo een beetje het. die... Ja. ja ik, ik zou zelf niet, uh, niet gaan doen, hoor, dat enkeltje naar Mars. Nee? Maar de toertje wel. Dan, uh, <laughs> Maar ja, dat kan Kom niet, het over? Nee, dat kan nog niet. Een re re retourtje, dat kan niet. En waarom kon dat niet? Nou, het kan wel, maar dan moet je ook uh, raketten en brandstof meenemen... voor dat de terugreis. Het, ja. het maakt het extreem veel duurder. Ja. Laten we het zo maar zeggen. Maar wat mij opviel, was dat er toch vrij veel mensen animo hadden... 70.000 van over de hele wereld. Die zeiden van, ik wil dat wel. Ja. Ja, en er zitten vast een boel... Uh, mm, Licht ontrekeningsvatbare types tussen, want iedereen kon zich daarvoor aanmelden. Maar uh, ongetwijfeld ook een heleboel die daar heel serieus over hebben nagedacht en daar misschien zeer geschikt voor zijn. Ja, ja. Dus uh, uiteindelijk komen daar wel uh, de vier bemanningsleden uit uh, naar boven drijven. Nee, maar goed, als jij nou kijkt, wat, wat, wat gaan we de, de komende tijd beleven? Dan is dat toch wel uh, dingen rond Mars en dingen rond de Maan. Op jouw vak. Ja, nou ga ik iets heel gek zeggen, want ik denk eerlijk gezegd dat wat wij de komende tijd gaan beleven aan nieuwe inzichten ja. op het gebied van sterrenkunde... dat komt van, van grotere afstand. Wat wij gaan beleven is ons onderzoek, en daar kunnen we niet naartoe... naar die planeten, andere zonnestelsels bij andere sterren... waar planeten omheen draaien. En over een paar jaar hebben we planeten gevonden... die als twee druppels water op de aarde lijken. En over twintig jaar kunnen we aantonen of daar wel of niet... iets op leeft op die verre werelden. En dat zijn er niet twee, zoals de maan en Mars, maar dat zijn er duizenden. En dan gaan we eindelijk het idee krijgen... wat hoe uniek ons planeetje in het grote heelal is. Ik denk eigenlijk dat daar uh, de komende jaren... de, de uh, grootste verrassingen vandaan gaan komen. Uh, waarom denk je dat? Omdat het zo'n heel nieuw terrein is... waar de hele tijd de ene verrassing naar de andere komt... en dat het veel grotere thema's uh, raakt. Het mm -hmm. gaat echt over hoe is een planetensysteem ontstaan? Kunnen er planeten zijn die veel op de aarde lijken? Hoe ontwikkelen die zich? Is leven iets wat bijna altijd ontstaat als dat kan? Of is het iets heel zeldzaams wat alleen hier op aarde is? Dat soort vragen, daar kunnen we nu voor het eerst... een begin mee maken met het beantwoorden... in plaats van alleen maar speculeren, zoals de afgelopen eeuwen. En hoe komt dat dat wij dat nu steeds beter kunnen? Betere technologie. Dat is het. Ja. Want als ik jou goed begrijp, dan betekent dat dat we dus steeds meer weten... over dingen die steeds verder... we kunnen eigenlijk steeds verder het ja, heelal inkijken. kijken. We steeds dat, verder dat het heelal inkijken. En, en we kunnen zelfs, om dat nog even nog groter te doen. We kunnen zo ver het heelal in kijken... dat we naar hele verre melkwegstelsels kijken... waarvan het licht van die melkwegstelsels... er miljarden jaren over heeft gedaan om ons te bereiken. Dus we kijken miljarden jaren terug in het verleden. En we kunnen zo ver het heelal in kijken... dat we bijna terug kunnen kijken tot de oerknal. En dan hebben we de hele geschiedenis van het heelal voor ons uitgerold... Uh, in één oogopslag, als het ware. Ja, dat zijn spectaculaire onderzoeksgebieden. En, en daar zit voor jou veel meer de, de grote ontwikkeling dan een pla nou, plantje, plantje op Mars. Uh, ik, ik denk dat dat, dat, dat wetenschap van de kosmos als geheel en, en de vraag wat onze uniciteit in, in dat grote heelal is. Daar zitten waarschijnlijk de grotere verrassingen. Dat gaat om grotere vragen. En ja. Uh, Misschien, misschien heb ik ongelijk. Misschien gaan we ontdekken dat er op Mars nog steeds micro-organismen leven. De kans lijkt me klein. Sommige mensen denken dat dat kan. Dat is natuurlijk ook heel spectaculair. Maar Mars begint een beetje gewoon te worden. Hè. Dat, is een beetje, ja, dat kennen we nou wel zo'n beetje. En ja. Over een tijdje gaan we erheen. En dan is het net als, als de Zuidpool. En, uh, ja, niet iedereen komt er. Maar uh, ja, sommige mensen die, uh, die weten dan hoe het op Mars is. En, ja. Dan beginnen de vragen weer uh, over het verre heelal te ontstaan. Ja. Nou ja, toch? goed. Ja, nou ja, kijk, jij praat er heel makkelijk over... maar het is natuurlijk toch altijd nog heel moeilijk om het je voor te stellen. Ja, dat is het, het ingewikkelde van sterrenkunde. Ja. Die afstanden, de tijdschalen waar het op speelt... de afmetingen, dat is bijna onvoorstelbaar. Ze hebben het niet voor niks over astronomische getallen altijd. Ja, ja, hè. Het ja. is altijd heel groot ja. en heel ver en heel lang geleden. Um, dat wen je natuurlijk een beetje aan... als je er wat langer mee bezig bent met het onderwerp. Maar... Ik denk inderdaad dat dat ook iets is wat juist tot de verbeelding spreekt. Ik weet dat er nu nog steeds kleine kinderen van 7, 8 jaar, net als ik toen ik 7, 8 jaar was, bezig zijn met uh, al die nulletjes achter elkaar op te schrijven. En je een voorstelling van te maken hoeveel kilometer het dan is naar de dichtstbijzijnde ster. En dat deed je als jongetje van 7? Ja, dat is. Dat, ja? dat, dat, spreekt je verbeelding aan. Die het, ja, jij kijkt destijds als kind al naar de lucht... En, en, en toen is die fascinatie al ontstaan. Nou, het is een beetje echt doorgebroken toen ik wat ouder was... maar ik, ja. ik kan wel al sinds... sinds zolang ik me kan herinneren, heb ik dat altijd heel leuk gevonden. En is het echt zo, dat, dat zei ik net aan het begin... Dat je altijd naar buiten kijkt, naar de lucht als je de deur uitstapt? Ja, dat wordt een soort tweede. Natuur ik, ik heb vroeger sterrenkunde echt als hobby bedrijven. Hè? Dat je ja. met je telescoop in de achtertuin uh, de maan en de planeten ging bekijken. Dat komt er niet zo vaak meer van. Maar uh, dan moet het natuurlijk onbewolkt zijn. Ja. Dus je, uh, het eerste wat je doet zodra je naar buiten stapt... is uh, hoofd in de nek en, en toch een soort vertrouwd beeld van, staat Arcturus en Capella en Syrië staan die nog op een plek, stralen ze me tegemoet, kan ik ze zien, ah, daar heb je Jupiter aan de hemel en hé, hey, het is halve maan en je wil altijd eventjes uh, kijken of het, of het allemaal nog klopt en, ja. en of het zichtbaar is. Ja, ik denk, en ik denk dat een heleboel mensen niet eens weten of het halve maan is of Volle manen, nee, Dat manen, is trouwens of heel de dat weet de, Ik vraag het wel zo'n mensen. Heb je enig idee wat, de, wat nu de dus schijngestelte van de maan is? De meeste ja. mensen hebben geen idee. En dat is natuurlijk triest. Als je, en zodra je in een klein dorpje op het platteland woont... of op een plek waar geen elektrisch licht is... in de woestijn zit of midden op zee... je kunt niet om die maan heen. De natuurvolkeren, daar ja, was het hun kalender voor, die maan. Ja. Dus elk mens hoort eigenlijk ja, dat veel dichterbij mee te maken. En wij zijn het een beetje kwijtgeraakt door, door onze straatverlichting. En... Ja. Nou ja, dat gaat wel iets beter. Er worden nu al lichten op de snelwegen uitgezet. Ja, maar de steden zijn nog steeds niet de beste plekken. Je hebt helemaal gelijk. Ik zeg trouwens nu alvast even tegen luisteraars... dat Govert Schilling zometeen na één uur ook nog even blijft. Tot hij het volhoudt. Ja, ik ben hier nou toch. Ja, je bent er nou toch. En dat is wel heel leuk. Want ik kan me voorstellen dat u vragen aan hem heeft. Alles wat u altijd al wilde weten over de sterren... maar nooit durfde te vragen. Nou, dan kunt u nu uw kans grijpen. U kunt ze bellen 0800 1121. U kunt mailen naar kazaluna.nl. CV.nl. Twitter kan ook hashtag Kazaluna. Eh, en Beatrice van de Poel, die is ook die gaat zingen voor ons. Drie nummers van een nieuwe album. En ik ga ook nog even met haar spreken daarover. Nog even gehad, eh, jij komt net van de eh, Lofoten, hè? om ja. het Pollicht te bekijken. Ja, Dat is ja. weer iets heel anders. Het, nou ja, het is in zover niet, niet iets is heel anders. Pollicht is een, is een mysterieus oogends lichtschijnsel. In de lucht, hoog in de dampkring, tientallen kilometers, of een paar honderd kilometer hoog. En het ontstaat doordat er energierijke deeltjes van de zon. die komen in de dampkring van de aarde terecht. Via het magnetisch veld. Daarom komen ze vooral bij de Noord- en de Zuidpool in, in die atmosfeer terecht. En daar brengen ze de luchtmoleculen tot gloeien. Het is een beetje hetzelfde proces wat in een TL-buis gebeurt. Mm. Daar zit ook gas in. Er worden elektronen doorheen gejaagd omdat je de stroom opzet. En dan begint het gas te gloeien. Nou, poollicht is een soort TL-buis zonder buisje eromheen. En het heeft dus alles met de zon te maken. Als de zon heel actief is en die blaast een wolk van die deeltjes uit... dan hebben wij een paar dagen later een prachtig poollicht. Dus het heeft wel een hele directe link met de sterrenkunde. Hoe was het? Uh, koud, nat, oh, uh, maar heel mooi. Ja? ja, we hadden een beetje pech met het weer. Uh, uh, het dat is wel de grote, hoe noem je dat, uh, breker... Het bederven, dat weer. vaak. Ja, he, het weer sterrenkundige... gooit altijd roet in het eten. En ja. dus daar kunnen wij sterrenkundigen niks aan doen, natuurlijk. Dat Zijn nee. die meteorologen altijd weer? Die, die komen weer met wolken aan en zo. Maar uh, we hadden dus een beetje pech met het weer. Het was lang niet elke avond uh, helder. En we hadden ook pech met het feit dat de zon. Uh, ongebruikelijk rustig was. Precies in die periode dat je zo'n zo trip plant. Dus heb je de en... poollicht nog steeds nog niet Ja, we, uh, we waren met uh, twee, twee groepen toeristen. Twee groepen achter elkaar. En uh, beide groepen hebben één avond uh, heel mooi poollicht kunnen zien. Dus gelukkig maar. Maar uh, ja, natuurlijk hoopt iedereen een beetje op meer. Dus uh, ja, het smaakt ook naar meer. Ik moet nog een keer terug. Je moet nog een keer terug naar de Lofoten. Het klinkt ook wel... Uh... Heel klinkt het, goed, hè? het klinkt op ja. een heel. Ja, is dat een mooie plek? Het is Lofoten? schitterend. Ja? Fjordekusten, steile bergen, de natuur is mooi, de zee is prachtig. We hebben, het is heel donker nu natuurlijk. Uh, ja, want uh, ik ben vrijdag teruggekomen en uh, uh, de dag daarvoor, dus, dus een paar dagen terug, ja, dan heb je nou, ongeveer vijf uur daglicht of zo. Ja. En uh, dan is de zon weer weg. En over een paar weken. Als het bij ons de kortste dag is, dan komt, komt hij daar in de Lofoten niet eens boven de horizon. Nee. Dan heb je echt eventjes de, uh, uh, ja, de een de heel, heel mooi licht, goed de Lofoten, moet het nog eens heen. Goed, um, ja zo de, dan blijft het over. Uh, u kunt uw vragen stellen aan hem 0800 1121 casaluna.ncv.nl of twitter, de Casaluna. is van de Poel blijft hier nog. Uh, nu eerst een kwartiertje uh, een nieuw hoorspel, Pekelvlees. Een heetendaags familiedrama van de Joodse omroep. Met als rode draad de familie rond Kee de Vries. Maar na één uur dan uh, zijn we dus weer uh, bij u terug. En dan gaan we het uh, nog uh, hebben over uh, die fascinerende sterrenkunde met Govert -Schilling. Dus graag bellen. Ik ik, ik. ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. En dat is jij. CRV. De Joodse Omroep presenteert Pekelvlees. Een alledaags familiedrama in 20 delen. Tekst Don Englander. Deel 1. Ommo! Is die open? Oh. Is die open? Oma. Baby. Wat een leuke verrassing. Thuis is het niet te harde, oma. Gezellig. Wil je ook wat uh, drinken? Appelsap, druivensap, Maar zonder alcohol. Grapjaas. Had je vrij van school? Het is half twee, oma. Ja, ja, ja, ja. Zal ik een muziekje opzetten? Het is mijn eerste glaasje vandaag. Oh, dokter, I'm in trouble. Oma! Ja. Ik weet dat je opa mist. Is dat zo? Maar misschien wordt het weer eens tijd dat je gaat daten. Je ziet er nog hartstikke hot uit. Aha, hot, tuurlijk. Laat maar aan mij over. Die boom, die boom, die boom, die boom, die boom, boom, boom. Beter dan dat spul. Goed, goed, goed. Het is mijn tweede. Maar ik drink huis niet meer dan toen opa nog leefde. Oma, ik maak me zorgen, oké? Nou, laten we afspreken dat je wat minder op me let. Anders moeten we het ook maar eens over jouw schoolprestaties hebben. Dat heeft hier niets mee te maken. Nou, we hebben het er niet meer over. Zullen we gezellig naar de film gaan? Zie je wel. Je neemt niet serieus. Zal ik voor u opnemen? Nee, Hetty, dat hoeft niet. Ik wil niet dat jij je leven op het spel zet voor het mijne. <laughs> dat ga ik even verder in de keuken. Met de pindasoep. Lekker. Met mevrouw Huisman. Pep met mij, met Ali. Hoe gaat het met je Ali? Dat wilde ik jou net vragen. Zeg, Pep, ik had vanochtend stijve vingers. En koude voeten. S'nachts, ik heb al weken lang last van koude voeten. Als ik jou was, zou ik maar eens naar de dokter gaan. Zeg, Pep. Heb jij Grey al gesproken? Ze had me beloofd langs te komen. Ik heb er al een paar weken niet meer gehoord. En ze zei dat ze in het weekend bij je langs geweest is. Zeg Gray dat? Dat zei ze. Ali, mag ik eventjes? Van het weekend? Ik wilde niet ongerust maken. Het heeft geen haast, maar als je er spreekt... Ik zal het Kay vragen als ze komt. Ali, ik moet nu echt... Zeg, zeg, er... zeg, Beb, wat ik vraag, wou. Wat wil jij voor je verjaardag hebben? Leuks gezien dat ik je cadeau wil geven. Ja, per slot van rekening word je negentig en negentig is een kroonjaar. En ik mag natuurlijk zelf ook niet klagen. Nou ja, af en toe koude voeten, maar dat zal de leeftijd wel zijn. Per slot van rekening ben ik ook al bijna 89. Dus vanochtend stijve vingers. Maar wat je zegt, misschien moet ik maar eens naar de dokter. Daarom was het wel handig als Greme een lift kon geven. Me even op en neer kon brengen. Want Jan die is een paar weken naar zijn zuster in Venlo. Misschien kun jij Gray vragen als ze jou belt of ze mij wil bellen. Want ja, hoe kom ik anders naar de praktijk, hè? Ik zou het Keo ook kunnen vragen, maar ja, die heeft het altijd druk. Zeg, Beb, zijn er soms problemen? Maar ja, dat zou ze mij niet zeggen, denk ik. Denk je niet. Het is misschien wel slim om de dokter ernaar te laten kijken. Volgende week moet ik weer naar hem toe voor de halfjaarlijkse controle. Dus als jij Gray spreekt, moet je maar zeggen dat ik wacht op het telefoontje. Hoezo? Hoezo? Ik kom van de wc. Ik heet Vivian, maar ze noemen me Bibi. Ik ben 12. Mijn moeder heet Rachel en mijn vader Paul. Ik woon bij mijn moeder en mijn vader zie ik af en toe. Moeilijk gedoe. Ik ben veel liever bij mijn oma, oma Kay. Zij is echt leuk. Overal staat witte wijn. Maar te veel drinken? Nee hoor, dat doet ze niet. Dat zou oma Kay nooit doen. Ze slaapt slecht. Ik zeg dat het door de drank komt. En zij zegt dat ze drinkt, omdat ze zo slecht slaapt. Oma Kay is de moeder van mijn moeder. Ze had een modestaak in de stad, maar die heeft ze opgedoekt. Oma Kay heeft een zus. Tante G. Dat is een ontzettende zenuwelijer. Tante G is getrouwd met om Flip. Dat is een slappe zak. En zo is er nog wel wat familie, maar dat vertel ik later wel. Oh ja, mijn dagboek wordt later een literair meesterwerk. Gaat het wel goed met u? Hoezo? U ziet een beetje pips. Ja, mam, u ziet er moe uit. Er is niks mis met me. Een beetje slecht geslapen, dat is alles. En ik had net tante Ali aan de telefoon. O, kun je mij ook wegdragen? Ze had weer een of ander zeikverhaal. Dat jij bij haar langs zou gaan. Goedemorgen ja. samen. Dag Hetty. Vind je ook niet dat moeder er slecht uitziet? Niks niet slecht. We moeten eerlijk zijn, mevrouw Heusman. Je zou wat meer zuurstof kunnen gebruiken. Dat vind ik echt, want wie niet oud wil worden... kan zich beter jong verhangen, hè? Ho, ho, <laughs> Is niet waar dan. Hetti, <laughs> Ik zeg vanochtend nog tegen je moeder. Ik zeg, misschien moet de dokter even naar u kijken. Kijk maar een eind weg. Mij mankeert nog niks. Mam, uit voorzorg. Ja, jullie kunnen maar wat. Allemaal Eilie voor niks. Dan maar Eilie voor niks. Wist jij dat tante Ali... Jan de Klusjesman in haar testament heeft laten opnemen? Is Net iets voor haar. Nou je ja. als enige begunstigde. Ik vind het wel komisch. Nou, wij niet. Nee, wij niet en waarom nee. niet? Als ze alles aan hem nalaat. Wij hebben er meer recht op. Wij zijn haar nichtjes. Daar maak jij je nu al druk om? Stel dat ze dat doet. En waarom zou ze jou dat vertellen? Geen idee. Ja, omdat ze weet dat jij je er dan over opwint. Zo probeert ze ons te chanteren. Denk je? En je onder druk te zetten omdat ze gewoon meer aandacht wil. Nou, genoeg erover. Oh. We zijn hier voor belangrijkere zaken. Nou, hier is onze lijst. En wat we willen bijdragen. N nee, Gray. Moeder wordt negentig. En dan ga jij er niet zo goedkoop vanaf maken. Oh, is 100 euro niet voldoende? Jij hebt er niet meer voor over dan 100 euro, Gray. Dat kan helemaal niet. Per persoon? Ja. Als we uitrekenen dat het alles bij elkaar op zo'n 2500 euro komt. Inclusief zaalhuur. En jullie willen maar 100 per persoon bijdragen. Dan noem ik dat een regelrechte aanfluiting. Hm. Ik ben het er duidelijk niet mee eens. 3, jullie moesten je schamen. Puh. Papa en mam hebben krom moeten liggen... om ons alles te geven wat we nodig hadden als kind. En het waren nogal rottige tijden. Bijna de hele familie weg. Als we het per hoofd omslaan... dan wordt dat inderdaad... 2500. Reken maar uit. Met hoeveel zijn we... Als wij het grootste deel voor onze rekening nemen en Flip ook wat bijdraagt... en wie verder mee wil doen, dan komen we er gemakkelijk. Dat is nou precies wat G bedoelde. De anderen, zoals Tante Ali, haar buren, haar vriendinnen, kennissen die ook willen komen... En die ook wat bij kunnen dragen, Flip. Niet eens meegerekend. We vragen iedereen een bijdrage. Alleen om aan het bedrag te komen, dan ga je toch niet een heel voetbalstadion uitnodigen. Als je mam zou vragen hoe zij het wil vieren... dan hoeven er wat haar betreft geen honderd mensen te komen. Nee, Kee, okay, maar als er wel veel mensen komen... wie draait er dan op voor de extra kosten? Want daar hebben Flip en ik geen zin in. hè, Flip? Och, Gré, wat valt me dit van je tegen? Oh, Flip en ik zitten ook niet op je goedkeuring te wachten. hè, Flip? Ik kan me herinneren hoe het met jullie vader was... toen hij geen begrafenisverzekering bleek te hebben. Ja, toen hebben Ies en ik het grootste deel betaald. Nou ja... Is er al een lijst van mensen die we wel en mensen die we niet gaan uitnodigen? Uh, wie wil komen, die moet kunnen komen. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dan wordt het een rommeltje. Hè, Flip? Dat ben ik met G eens. Wat ben jij toch een ei? Nou zeg. Ja, als het gaat om de kosten wil je... Ik weet niet hoeveel mensen laten meebetalen. Maar als het gaat om wie wel en niet welkom is... Dan zijn er ineens restricties. Als jullie zo beginnen weet ik niet of ik hier wel wil blijven... Of meteen maar naar huis ga. We check het gewoon even af. Beginnen jullie maar. Nou, uh, goed. Om te beginnen tante Ali, met of zonder die Jan Lul de klusjes, man. <coughs> Kregen we dit de hele tijd? Het echt paar Mevrouw Kooltof. en Omarie Wijnberg. Ja. O Els de Laparra. Ja, ja, ja. Dag. Dag, Hoi, uh. mam. Staat er zo'n peer met zijn Duits conservenblik verkeerd geparkeerd? Oké, okay, deze keer lag het niet aan mij. Lief, doe eerst je jas uit. Als je zo opgefokt binnenkomt, dan kan ik me niet concentreren. Wat was er zo dringend dat je me wilde spreken? Toch geen rottigheid, hè? Want er staat mijn hoofd niet naar. Nee, mam, deze keer niet. Geen deurwaarders, geen schulden, geen leningen, niks? Ingegroeide theenagels? Nee. Zal ik een kopje koffie zetten? Nee, dankjewel. je Oh, mam, we blijven niet te lang. Jullie blijven nooit te lang. Oh, ga nou niet moeilijk doen. Ik zou zeggen, laten we het dan maar meteen hebben over jullie geheime agenda. Mam, we willen een paar dagen naar Antwerpen. Dat zal ons goed doen. Lieverd, ik hoop het van harte. Onze therapeut ziet het ook als een goede gelegenheid... om onze relatie na de scheiding weer wat vlot te trekken. Ook in belang van Bibi? Precies. Ja, okay. het, het heeft nu lang genoeg geduurd. En daarom is dit een kans om er weer iets van te maken omdat het niet zo mag zijn dat we de hoop definitief hebben opgegeven. En dat we elkaar voorgoed kwijtraken. Therapeutentaal. Maar het is wel waar, mam. Jij en papa hebben ook diepedalen gekend. En jullie zijn er toch ook voor blijven knokken? Jullie hebben de moed nooit opgegeven. En wij hebben besloten dat ook niet te doen. En waarom kom je daar nu bij mij mee? Ik hoop dat jij dat ook vindt, mam. Dat je het met ons eens bent. Waarom zou ik het daar niet mee eens zijn? Ah, ik begrijp het al. Jullie komen mij vragen of ik dan zo lang op Bibi wil passen. Alleen als je daar zin in hebt. En tijd voor hebt natuurlijk. En wanneer moet dat gebeuren? Of moeten jullie dat nog plannen? Het is al gebeurd. Maar je moet het eerlijk zeggen hoor, okay. Ja, Als het jou uitkomt, zouden we morgen al weg kunnen. Dus moet ik vanavond mijn koffertje pakken. Bibi vindt het leuker om hier bij jou te logeren. Het is voor haar ook weer een andere omgeving. Nou, ik vind het prima. Mam, je doet het. Oh, je bent een schat. Hetty. Hetty. Nee, ik ben het, mam. Mevrouw Huisman, riep u me? Nee, laat maar. Het is mijn oudste dochter. Dag, Hetty. Alles goed? Jazeker. Alles goed, hoor. Eet smakelijk samen. Als je ook wilt. Ik heb er vier meegenomen. <laughs> nee, is niet goed voor de lijn, hè? Welke lijn? Wat er bij mij aanvliegt, gaat er nooit meer af. Maar uh, bewaar het maar. Misschien bedenk ik me nog. Ik ga eerst even een potje thee zetten en daarna naar het toilet. En wat heb ik voor u meegenomen? Een gemberbolus. Heeft u de trek in? Oh, heerlijk. Beter dan een bloedtransfusie. Mam, ik maak me toch wel een beetje ongerust. Niet doen. Heeft u al bericht gehad? Over de extra vergoeding voor mijn hulp? Nee, die krijgt u van de WUV. Over uw vakantiegeld. Ik ga toch niet meer op vakantie. Nee, maar u heeft er wel recht op. Tante Ali belde me weer. Ze wil naar de dokter. Ze heeft koude voeten en stijve vingers. En stijve lippen en een koude tong. Dat zou pas een zegen zijn. Spot er maar niet mee. Ze wil dat Gree er naar de dokter brengt en weer ophaalt. Maar Gree heeft daar geen tijd voor of geen zin in. Ach, zou jij dan misschien... De... Wanneer? Volgende week of daarna. Het had, geloof ik, geen haast. Ze heeft altijd haast. Als ik mijn auto terug heb van de garage. Oh, is die stuk? Nee, maar dat werkt altijd. Het is goede smoes. Zeg, ik, hoe gaat het eigenlijk met uh, Benny? Met Benny? Benny wie? Ach nou, nee, laat ook maar. De enige Ben die ik ken was een achterneef van papa. Maar die is al vijftien jaar dood. En die werd nooit Benny genoemd. Die bedoelt u niet. Zo, so, lekker potje thee. Moet ik hem kennen? Oké, okay, dit is niet belangrijk. Sorry, ik vergiste me. Neemt u wel op tijd uw medicijnen in? Alweer? Hier, hier. Neem maar maar twee. Ik ga even een glas water halen. Twee? Is dat niet een beetje veel? U heeft geluisterd naar deel 1 van Pekelvlees. U hoorde onder andere Trudy Labij, Margot Lindekamp, Isa Hoes...